Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Europese importstop voor Egyptische zaden. Den Haag terughoudend over srebrenica arrest En tweede man Europol opgestapt na affaires. De Europese Commissie heeft een importstop afgekondigd... voor zaden uit Egypte. Aanleiding is de EHEC-besmetting... die tot nu toe aan 51 mensen het leven heeft gekost... De Europese Voedselveiligheidsorganisatie gaat ervan uit dat de uitbraak is veroorzaakt door venegriekzaden uit Egypte. Eurocommissaris Dalli heeft de import van Egyptische zaden tot eind oktober stilgelegd. Venegriekzaden, die sinds 2009 de EU zijn binnengekomen, worden uit de handel gehaald en onderzocht. Vermoed wordt dat de EHEC-uitbraak in Duitsland verband houdt met de partij Egyptische zaden die in 2009 door Duitsland werd geïmporteerd. In Politiek Den Haag wordt terughoudend gereageerd... op de uitspraak van het Haagse gerechtshof over Srebrenica. Het hof bepaalde vandaag dat de Nederlandse staat aansprakelijk is... voor de dood van drie moslimmannen uit Srebrenica in 1995. De drie werden tegen hun zin van de Nederlandse compound gestuurd. Later werden ze door Bosnische Serviërs vermoord. De rechtbank besliste drie jaar geleden... dat Nederland niet verantwoordelijk is voor hun dood... omdat de drie onder mandaat van de VN opereerden. Maar volgens het hof is Nederland wel degelijk aansprakelijk... Het ministerie van Defensie is verrast door de uitspraak, maar wil die eerst bestuderen. Ook veel andere politici zeggen dat het een ingewikkelde zaak is of reageren helemaal niet. Advocaat Zegveld van de nabestaanden noemt het een moedige uitspraak die ingaat tegen de stroom. De Nederlandse politiecommissaris Tom Driesen is opgestapt bij de Europese politieorganisatie Europol. Driesen is sinds een jaar in opspraak omdat hij zou hebben geprobeerd om bevriende Nederlandse politiemensen aan een baan te helpen. Ook zou hij bij een sollicitatieprocedure vertrouwelijke informatie hebben gelekt. Verslaggever Robert Bas. Dit is een blamage voor de Nederlandse politie. Nederland heeft lang gelobbyd om iemand vanuit de Nederlandse politie om deze plek terecht te krijgen. En nu moet u het veld ruimen omdat deze zich schuldig heeft gemaakt... aan vriendjespolitiek en het doorspelen van vertrouwelijke informatie. De Nederlandse politie is hier niet gelukkig mee. Driesen was sinds 2009 de tweede man van Europol. De Britse politie is begonnen aan een grote veiligheidsoefening die tot de Olympische Spelen van volgend jaar duurt. Komende maanden worden alle accommodaties die tijdens de Spelen worden gebruikt onderzocht. Ook zijn er oefeningen waarbij wordt gedaan of er sprake is van een terreurdreiging. Volgens de politie is het een flinke klus. This is a, a massively challenging event for the British police service. It will be the biggest police time um policing operation we'll have to have done. It's not just the fact that it's a 64 day policing operation but it's going to impact on every police service in the country. So it is a a, a very big challenge for the service but one I'm satisfied we can deliver on.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 omringende eilanden. De totale bevolking werd geschat op 15.000. Nou, er was geen, geen mens meer uh, uh, van over toen uh, Koen uh, klaar was daar. Het college van Horen wil op de nieuwe plaquette iets zeggen... over hoe er tegenwoordig tegen Koen wordt aangekeken. De gemeenteraad stemt volgende week over het voorstel. Dan het weer. Vanavond raakt het vanuit het zuidwesten snel bewolkt. En vannacht kan er een bui vallen. Morgen overdag is het bewolkt en trekken er een aantal buien over het land. En het wordt dan een graad of 21. Dagen daarna blijft het wisselvallig. En op elke dag kans op een bui. ANWB ah, verkeersinformatie. Er staan 25 files. Dit zijn de langste op dit moment. Op de A4 richting Den Haag bij zoeterwouder Rijndijk 6. En op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam tussen Brielen en Hoogvliet 8. En voor het knop en Vaanplein weer 5 kilometer. A27 naar Almere tussen knoop het Lunette en Beeldhoven 6. En op de A28 Utrecht Amersfoort tussen de Uithof en Den Dolder, 5.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 WorldTicketcenter.nl Deze week alle vliegtickets in de zeil WorldTicketcenter.nl Met Tom van Heck. 7 minuten over 5. En als u al een tijdje luistert, dan wilt u weten hoe het gaat in Frankrijk. En dat willen wij ook, Guillaume. Ja, prachtig. Ik kijk naar een achtervolging van uh, Romain Feyu, de man die gisteren tweede werd. ...in de etappe en die zojuist een lekker band had op een heel ongelukkig moment... ...omdat het peloton op dat moment volle bak ging rijden in de achtervolging op de kopgroep. Maar via de auto's, eerst een ploegleiderswagen van een andere ploeg... ...en nu de ploegleiderswagen van de vakantieploeg zelf... ...komt hij dan weer bij de staart van het peloton. Ongelooflijk hoe hard hij daar reed. En je zachte gedrevenheid bij die VJ die gisteren ook heel kwaad was... ...dat hij uiteindelijk het sprintje verloor. En het is eigenlijk niet eerlijk... Die Strijd van die kopgroep tegen dat peloton. Want als je ziet wie zich op dit moment aan kop van het peloton heeft genesteld: de man met de Zwitserse kampioenstrui. De wereldkampioen tijdrijden zelf, meervoudig wereldkampioen tijdrijden: Fabian Cancellara. Dan zou je bijna zeggen: dat is mens tegen machine. Nou, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus de kopgroep is kansloos. 43 uh, seconden nog, met nog 7,7 kilometer te rijden. Ik zie je het uh, pak daar in de verte over de heuvel heen komen? Dit gaat nu, dat peloton gaat nu beginnen aan uh, uh, een. Een afdalingje, die weg loopt daar kaarsrecht en naar beneden. En ze zien dan in de vette de zwaailichten van de auto, van de koersdirectie. En daarvoor die vijf man rijden, waar nu wordt, wel wordt aangezet, zo te zien. Door uh, Gorka Isagieren in ieder geval. Maar wij moesten iets meer afstand nemen, net. Vanwege dus het feit dat hij weg naar beneden liep. Maar we zitten dus uh, op zo'n weg. Die zeer nadelig is voor de kopgroep van vijf: de groep met Sonny Hogeland. En het verschil nog maar. Even kijken, wat hoor ik nu? 42 seconden, Guido. 42 seconden. En het is inderdaad uh, de man van Euskaltel. Uh, het is uh, dus uh, Izagirre die wegspringt met Sonny Hogeland in het wiel. Hoor. Hogeland kan uh, makkelijk uh, volgen. De weg loopt uh, licht op. En dan. Dan uh, proberen zij in ieder geval nog een ultieme poging te doen... om uit de greep te blijven van het uh, peloton. Die andere drie die lijken me uh, door nu wel aan te gaan. De voorsprong van deze twee, van Isaac Gieren en de Nederlander... Johnny Hogeland op het peloton. 35 seconden. vier Vierhout, uh, Hogeland springt nog mee uh, uh, met de man van de Euskartel. Is dit, is dit nog serieus? Kan het nog? Het kan nog steeds. Uh, het is alleen maar beter dat ze nu met z'n tweeën zijn. Ze weten dat uh, zij de twee beste zijn die om berg oprijden. En ze weten ook dat ze dan met z'n tweeën uit moeten maken. En met z'n tweeën het gat moeten verdedigen. Dus ze gaan nu uh, zeker samenwerken om, om proberen weg te blijven. En, uh, het is enkel hopen in het peloton op dit moment... dat er rijdt niemand meer van Lotto op kop uh, Is het? Op kop rijden voor je kopman of is het op kop rijden om het gat dicht te rijden? Dat is op dit moment een beetje de vraag. Want jij zegt, kanselaren, zit daar ook om uh, de, de, de slekjes en anderen een beetje van voren te zetten. Het is maar de vraag of hij belang heeft om dit gat dicht te rijden. Ja, dat is een beetje wat gaande is. Van, uh, ja, willen zij de, de, de overwinning? En dat, dat gok ik gewoon niet op. Wat zij willen is gewoon Andy en Frank veilig aan de voet van die klim krijgen... en zorgen dat er met de mensenrenners geen tijdverschillen komen. En dat betekent dus dat de twee die vooraan weg zijn... waaronder Hogeland, wie weet, wie weet nog steeds. Ja, zeker. Met de samenwerking die ze hebben nu met z'n tweeën... de rest is gelost. 50% kans. 50% gio. zeg het waar. Ja, het kan alle kanten opvallen. Het kwartje winst of verlies voor het duo Hogeland itsagire of voor het peloton nog steeds Fabian Cancellara vooraan in het peloton. Ik zag juist aan de achterkant problemen bij Ryder Hesjedal. Die kon het tempo moeilijk volgen, de Canadees van Garmin. Dus dat zal toch wel heel vreemd zijn als die er zo meteen af moet. Hij doet misschien dus niet mee in de finale. Je ziet ze allemaal zo'n beetje naar de kop van het peloton komen. Ook Samuel Sanchez zie ik daar zitten. Die is ook opgeschoven en die wil daar ook zeker gaan meedoen zo meteen. Vino Kurov zien we daar. Lars Boom zie ik daar. Ja, zo komen ze allemaal naar voren. Allemaal Renners die proberen nog een gooi te doen. Uh, na de etappe zeggen. Als tenminste straks uh, die twee koplopers worden ingelopen. Uh, ook uh, zagen we daar uh, Fletcher rechts van de weg rijden. De drie die laten lopen. Dat is heel duidelijk. Uh, die zien we nou. En uh, die gaan uh, nu trouwens ook bij de twee komen. Ik dacht dat ze lieten lopen. Want ik zag het peloton er eigenlijk al vlak achter rijden. Maar de drie zijn nu weer bij het tweetal aan kop gekomen. Dus Sebas, uh, vijf man weer samen. Ja, het was even acht, negen seconden voor Hogeland en Isaac Gieren. En toen dacht ik eigenlijk ook van... nou, dat is wel bingo voor die twee. In ieder geval dat ze die drie hebben afgeschud. Maar niets is minder waar. Ze kwamen vrij rap ook weer terug. En nu zie ik Jeremy Roy op kop kijken en achterom kijken. En als hij vooruit kijkt richting die muur de Bretagne... dan ziet hij ook het doek van de laatste vijf kilometer. Hogeland neemt weer op. En het is nog... of neemt er over En het is nog 25 seconden. De voorsprong van de vijf... die nu zo'n beetje de laatste vijf kilometer inrijden. De laatste vijf kilometer in, wetende met die klim die er nog aankomt, het wordt toch heel benauwd, Aard. Ze aarselen ook even, hè? Ja, het is nu aarzeling. ze worden teruggepakt, die twee, Johnny en, uh, en onze Baske, ja, dan, va dan valt het even stil, dan is niemand meer die echte tempo op gang wil hebben, de andere drie die weten dat ze geklopt zijn op het moment dat ze naar de muur toe rijden door, door John en uh, door, de, door de Spanjaard, dus, dat is het. Een... Dat is nu het grote gevaar en het probleem. En het peloton gaat er nu dadelijk gewoon overheen knallen. En iedereen zal zeggen, je, je weet wat je moet doen. Dat weet je ook wel, maar je benen moeten ook kunnen. Ja, <laughs> het is. Uh, Johnny heeft nu ook gevoeld wat hij gedaan heeft... In de laatste uur van de wedstrijd om, om zoveel op kop te rijden. Ieder klimmetje te leiden en tempo te bepalen. En Dat heeft, hem wel, uh, dat heeft hij net wel eventjes gevoeld... In, uh, om het gat dicht te rijden naar de, de onze Spanjaard. We gaan ons maar langzaam opmaken voor de grote muurgio... Ja, zeker. De grote muur die in de verte ligt. Ik zie Cavendish uh, achter het uh, peloton rijden. Die laat uh, gewoon lopen op dit moment. Die heeft het gehad. Net als Adi Engels trouwens. Nee, die mannen die doen natuurlijk absoluut niet mee. Maar dat wisten ze eigenlijk voor deze etappe. Al sterker al. Dat wisten ze toen ze de etappe op papier zagen verschijnen. Bij de tourpresentatie afgelopen uh, oktober. Uh, de tourspeaker knalt er nu even heel hard doorheen. Uh, en ook uh, Tyler Farrar gaat uh, eraf. Maar we willen graag zien wat er vooraan gebeurt. Want we zitten in de de laatste 4,3 kilometer van de koers nog steeds vijf man daar maar Sebas we krijgen een demarrage. Ja, kan ik even niet zien op dit moment want wij moesten er eventjes iets vooruit omdat peloton nog maar op 10 uh, seconden rijdt. En omdat er ja, natuurlijk dat dorpje komt aan de voet van die muur de Bretagne. Daar rijden wij nu al in en dan kijk ik achterom. Maar nee, daar gaan we weer een bocht om. Dus kan ik even niet zien wie er op dit moment gedemareerd is. Dat gebeurt iets te ver. En die vijf zijn nog steeds bij elkaar, zie ik nu inderdaad. Die vijf zijn gewoon nog bij elkaar daar vooraan. Maar het peloton komt dichter en dichterbij. Het is gewoon nog wachten op het moment dat ze worden gegrepen. in het dorpje Muur de Bretagne en de mannen zijn gegrepen. Ik zie Rogas daar in zijn groene trui. Die zit er ook nog steeds goed bij. Kadel Evans zit vrij vooraan. Philippe Gilbert zit daar natuurlijk. Fletcher zien we daar en eens even kijken aan de rechterkant van de weg. Lars Boom met in zijn wiel Robert Geesink, een mannetje van Vakant Soleil zit daar ook nog bij. Nee, we gaan zo meteen beginnen aan de echte klim van Muur de Bretagne. We rijden nu door het dorp. Dan weten we dat we even een klimmetje krijgen. Dan vlam de weg even af. Krijgen we zelfs nog een gevaarlijk afdalingje Ja, en dan gaat het ook echt gebeuren hoor. Die laatste klim van 2 kilometer. Peloton bezig inderdaad aan dat lastige klimmetje. En bijna in de laatste 3 kilometer. Wij zijn al onder dat doek doorgereden natuurlijk om afstand te nemen. En dan zien we in de vette die weg gewoon recht omhoog. Die muur de Bretagne op, die klim op. En dat wordt dadelijk een prachtige finale. Peloton bij ...in het tweede wiel, gevolgd door twee mannen van Van Daar dan achter zien we Philippe Gilbert en die bolletjes trui. Tempo wordt gemaakt door een van de maten van Cadel Evans. Die uh, doet daar uh, al het uh, werk in die beklimming. Maar Robert Geesink zit er gewoon goed bij. Heel verstandig van hem. Want als er iets gebeurt daar vooraan in het peloton, dan uh, ontsnapt hij in ieder geval, uh, ontspringt hij de dans. Heeft hij geen last van alle ellende. Het is nog een lang gerek lint dat peloton, maar daar vallen steeds meer mannen af. Och, oh, wat enderen ze daar naar beneden, zeg. Op dat stuk als je het uh, stadje uitgaat. En uh, in de laatste drie kilometer normaal gesproken ben je dan veilig mocht er wat gebeuren maar vandaag niet want die 3 kilometer tijdsregel die geldt niet daar komt de peloton aan op weg naar de laatste 2 kilometer Het valt van Hagen helemaal aan de rechterkant van de weg. Vlak in de buurt van of Frank Slex zie ik daar staan op de pedalen. Richie Port zit daar nog bij. Een grote groep die afgaat op naar die laatste twee kilometer. Bouken Mollema inmiddels naar voren geschoven. Dat is mooi hoor. Bauke Mollema en Robert Geesink zo'n beetje aan kop van het peloton. Zij doen het prima hier in deze etappe. Maar nu gaat het dan echt beginnen. ben benieuwd wanneer komt Philippe Gilbert 1,6 kilometer nog te gaan. Het is de Spaanse meester zelf, Alberto Contador, die op de muur de Betagne in ieder geval in het wielers gaan zitten van Robert Geesing. Bauke Mollema daar aan de leiding, dan Robert Geesing en dan Alberto Contador. En dan schuiven we naar links en dan zien we nog een paar mannetjes zitten onder wie? Philippe Gilbert met Jurgen van der Broek. Natuurlijk, ook die gaat mee. Dat zijn de mannen die hier het tempo hoog houden. En dan zien we dat peloton breken en breken, maar Thor Husshoff... Hangt er nog aan. Philippe Gilbert in de tweede wiel. En daar gaat Contador. Contador links van de weg. Hij gaat het proberen. Hij heeft het aangekondigd. Alberto Contador. Hij wil iedereen toch even een lesje leren. Op weg naar de eerste aankomst. Op weg naar de eerste etappe kwam die in een valpartij terecht, toen verloor hij kostbare tijd. Maar hier laat hij in ieder geval zien dat hij op vraag zit. Philippe Gilbert zit in het wiel, Cadel Evans zit daar ook nog bij. En is het een van de slekjes die daar nog bij zit? Ik geloof het wel. In ieder geval is het Contador die daar gaat, 1,2 kilometer nog. Dan is het contador die afgeeft. Cadel Evans die uh, doortrekt. En dan uh, toch wel een beetje naar links en naar rechts kijkt. Ja, het is geen echte aanvaller natuurlijk. Hij werd wereldkampioen in Parijs. Uh, toch wel op een manier uh, dat hij aanvallend uh, genoemd werd, uh, kon worden. Trouwens, het was Mendrisio een jaar later. Maar uh, je ziet hem wel uh, kijken. Contador, Philippe Gilbert, dan zien we Evans, dan zien we Van der Broek. Waar is Geesink? Geesink heeft moeten laten lopen. Dat is jammer. Jurgen van der Broek zit er in het laatste wiel. Die kan dan nog net meekomen. Het is Fino uh, in het wiel van... Uh, even kijken hoor. Is het Edwald Hagen? Ik geloof het wel. Dat is de man van uh, Team Sky die daarvoor uh, uh, oprijdt. Ja, het is kijken, kijken, kijken hoor. Niemand komt echt weg. En Torusov zit nog steeds in het wiel van Philippe Gilbert. Gilbert zou hier winnen. Maar het gaat allemaal niet zo gemakkelijk. Hij moet het nog even doen. En hier vlak de weg af. En dan zou ik zeggen, dan is het niet meer zo'n ideale aankomst voor Philippe Gilbert. Ik denk dat hij het verschil al iets eerder had moeten maken. Nou, dan ben ik benieuwd wat er gebeurt. Is het daar links van de weg? Is het Van der Broek die daar wegrijdt? Is het Van der Broek die daar probeert weg te sprinten? Of is het toch Gilbert? Nu is het Gilbert die eraan komt. Die gaat sprinten. En dan ben ik benieuwd of hij het gaat redden. De weg vlak af. Het is vals. Plat. Het is uh, daar nog steeds uh, Van der Broek die daar uh, aan de leiding rijdt. Dan Jules uh, in het wiel. Contador daarachter. Evans daar weer achter. Vino Kurov daarnaast. Maar Thor volgt ook nog makkelijk. Het zal toch niet gebeuren, zeg. Dat Thor die hier gewoon de etappe gaat winnen. De beste sprinter van de mannen die hier in deze groep zitten. En het vlak af. En dan zou hij toch zijn sprintcapaciteiten moeten kunnen laten zien. Evans gaat de sprint aan voor Contador. Is het Evans die hier de sprint wint of is het de Contador die er Zometeen nog overheen komt. Kedel Evans komt door. Evans komt door. Het is Kedel Evans die wint. Nee, hij Die steekt het handje omhoog. Maar dan eh, zou hij er toch echt op het allerlaatste overheen moeten zijn gekomen. Maar ik denk gewoon dat Torhuizov de gele trui behoudt. Want die kwam in dezelfde tijd als de winnaar over de streep. En Geesink en Mollema op een kleine achterstand. Geesink en Mollema op lichte achterstand. Dat is dan toch jammer. Die hebben dan net moeten laten gaan. En dan ben ik benieuwd zometeen naar de officiële uitslag. Kom nou even met de uitslag. Nou, we krijgen de herhaling te zien van boven. Dan is het Evans die daar het sprintje aantrekt. Contador in het wiel. Daarachter dan uh, Vino Kurov. En dan komt Contador nog dichtbij. Maar of die dichtbij genoeg komt, dat is de grote vraag. Ze zijn er nog niet in de herhaling. In het echt zijn ze er wel. Het is Contador, denk ik toch. Contador. Nee, nee, nee, nee, nee. Evans. We krijgen de fotofinish. Het is uh, een paar banddikte. Evans wint de etappe voor Contador en Vino Kurov. Had ik het toch goed in het begin, maar het lijkt allemaal een beetje te vertekenen als je het van boven ziet. Het is Evans voor Contador, voor Vino Kurov. Dat zijn de eerste drie van deze etappe. Geen Philippe Gilbert, dus dat is de grootste verrassing. En Husoft in dezelfde tijd. Husoft houdt dus gewoon de gele trui. Nu zien we hier de eerste tien staan. Ik noem ze maar meteen. Evans, Contador, Fino Kurov, Rigoberto Uran. dat was de man van Team Sky. Philippe Gilbert op de vijfde plek. Dan Husshoff, Frank Schlek, Sanchez, Van der Broek en Kleuden. Allemaal in dezelfde tijd. Dat is de eerste team. En wat ik al zei. Mollema en uh, Geesink op lichte achterstand. Het is niet veel. Een paar seconden lichte achterstand hier op de finish. Ze verliezen dus een klein beetje tijd. Aard Vierouten. Heerlijke finish natuurlijk. Prachtig slot van deze etappe. Waarin de echte mannen zich wat dat betreft ook lieten zien. Niet alleen de mannen die de etappe wilden winnen. Maar ook de mannen van het klassement. Uh, laten we ze maar eens even doornemen. Uh, Evans. Uh, is, is dat een potentiële win? van deze Tour, als we het echte hoge berstel krijgen. Het is wel een aanklampertje. Hij maakt een ontzettend sterke indruk, al uh, eigenlijk vanaf de start van de Tour. De ploegentijdrit. En vandaag ook gewoon weer. Uh, wordt twee dagen het zielberg. Rijdt zich ook los van de rest. En pakt daar ook drie seconden op zijn concurrentie. En vandaag wint hij gewoon de etappe. Dus hij gaat hem ook aan, alleen 300 meter, 250 ja. meter. Er komt niemand meer overheen op... Uh, op bijna 10 centimeter na Contador. Dus de, de, hij laat gewoon zien hoe goed hij op dit moment bezig is. En dat hij gewoon echt wel uh, meer hebben is ja. dan uh, de afgelopen twee tours. Als wij kijken, Contador, we hadden het er al eerder deze middag over. Laat hij wat zien? Die laat ook even zien uh, dat het nog niet klaar is met hem, hè? Nee Nou uh, ja, <laughs> alle grimassen van de wereld uh, heeft hij laten zien. Terwijl hij uh, vaak alleen door zijn neus ademt. Dus het heeft hem echt pijn gedaan, maar hij wou... Hij wou en hij moest gewoon eventjes flink op die pedalen staan vandaag. En ook om te tonen van jongens, ik ben er nog steeds. En dat laat hij nu even goed merken. En dat is, uh, dat is alleen maar goed voor de strijd. En dan geen toerwinnaar, maar gewoon wel in het geel nog. Uw is toch ook fenomenale die man. Dat hij, dat, dat hij dus toch gewoon hierbij zit. Hè? Ja, hier, hier is hij ook, hiervoor is hij de wereldkampioen. Op, op zo'n parcours vorig jaar in, in Geelong in Australië. Met zo'n uh, aankomst en zo'n zo geweldig lijf. Uh, toch ook zo'n klim als vandaag uh, overleven. Dat is gewoon wel hecht, echt heel sterk. Als wij dan even naar de Nederlanders gaan. Uh, Geesink en Mollema, heel goed geposteerd bij het begin van de muur... Maar Toch we moeten nog even officieel afwachten. Ik Dacht een seconde of 12-13 die ze prijs gaven. Ja, mijn teller bleef op 9 steken. Ik ben benieuwd of het ook uh, of ze die daadwerkelijk uh, ook uh, krijgen. Maar ja, die net die push die komt, die toch te kort, uh, Robert, op dit moment. Het is natuurlijk een vrij korte, korte helling, ja. stevig explosief. En dat is ook een beetje waar, waar het eigenlijk dit jaar in het voorjaar een beetje aan schort in de klassiek is dat Knal, dat, dat, dat momentje, even alles dan zwaarder dan de rest. Eh, dat, dat kunnen doen op dit op laatste. Dat zag je vandaag toch ook ja, gewoon misgaan, want hij zat ideaal. Laat maar eens even naar Gio Lippens uh, teruggaan in Frankrijk. Gio, want jij zal uh, inmiddels wel wat officiëlere verschillen hebben... buiten ons gegok hier met secondes. Ja, inmiddels hebben we de echte uitslag uh, binnen. En dan uh, zien we, dan moet ik even kijken... Uh, zien we tien man uh, binnen dezelfde tijd als de winnaar. Dus Cadell Evans Contador, Vino Kourouf... nou, ik heb ze net allemaal uh, genoemd. Dan op de elfde plek uh, de eerste van een achtervolgend uh, trio. Dat was uh, Bradley Wiggins, toch ook een van de klassementsrenners... op vijf seconden. Hij verliest dus... Vijf seconden, net als de man in de groene trui. Rogas uh, en Basso, dat waren die drie. En dan een groep op zeven uh, seconden. Een grote groep, aangevoerd door uh, Damiano Kunigo. Kreutziger zit daarbij, Horner zit daarbij. En Robert Geesink, net als uh, Leipheimer. Ik loop maar even naar beneden meteen op die uitslag. Uh, Andy Schlek zien we er ook bij zitten. Moeten we trouwens ook zeggen dat Frank Schlek ook in die eerste groep zat. Dus die pakt toch wel weer een paar seconden ook uh, voor dat uh, klassement. Tom Danielsen zien we daar in die groep van zeven seconden. Achterstand Bouke, Mollema, Geraint Thomas, Edvald, Boasson Hagen, Christian van der Velde, TJ van Garderen, Jennis Brajkovic. Het zijn allemaal mensrenners. die dan nou ja, in ieder geval 7 seconden achterstand oplopen. En dan vanaf de 42e plek, Sebastien Hino. Dan gaat het harder, dan krijgen we mannen op grote achterstand. 44e, Wout Poels op 22 seconden. Mollema dus wel gewoon op 7 seconden. Die zat in de groep met Gezing. Kijken we verder naar beneden, 22 seconden. Ook voor Rob Ruig, 47 e plek. En zo gaat dat allemaal verder naar beneden. Dus lopen sommige mannen weer een beetje schade op. Maar ja, die 7 seconden van Geesting: het is absoluut niet veel. En toch is het weer een tikkie... Misschien weer met name in de strijd met onze zuiderbuur, met uh, Van der Broek. Dat is toch de man die hij een beetje in de gaten houdt. Want die twee renners, die lijken erg veel op elkaar, zullen ongetwijfeld weer in de buurt van elkaar zitten als het om het algemeen klassement gaat. Jurgen van der Broek dus uh, in de ploegentijdrit veel tijd verspeeld. Maar in die eerste etappe winst gepakt op Geesink en nu weer winst gepakt op Robert Geesink. Aard Vierhouten, het is veel te vroeg voor conclusies. Het is dinsdagmiddag, de Tour is lang, Parijs is ver, we moeten nog een hele ronde. Maar toch even, eh, niet zo verrassend, Frank Schlek weer net iets beter dan zijn broer Andy. Zien we eigenlijk het hele jaar al terug. Is dat ook een tekentje aan de wand? Ja, laten we het niet hopen voor Andy en ook niet voor de strijd in de Tour. Maar Frank die, die is toch net op dit gebied beter. Hij is ook wat mij betreft in de klassiek is beter dan Andy... Kan een grotere versnelling ronddraaien. Kan, heeft het, dat explosieve, grotere gevoel heeft hij toch. En hij handhaaft zich toch iedere keer weer tussen de favorieten op dit moment. Dus het, wat vorig jaar ontbrak, was het vierde etappe dat hij uitviel. En, ja. En, en, oh, heel snel, ja. ja, heel snel. En dat. Het was, was zeker een groot gemis. En dat gaat van dit jaar misschien het grote geluk zijn voor Andy. Ik wou niet zeggen, want als we verder op gaan kijken... dan is het hebben van twee van dit soort troeven... natuurlijk ook op, kan op bepaalde dagen wel... ze zeggen altijd ja, het kan een nadeel zijn... maar elk nadeel heb een voordeel, zegt onze ja. grote filosoof. Dus het, het kan ook een groot voordeel worden... Hè, als ze beide zo hoog blijven hangen. Ja, zeker. Iedereen blijft toch kijken naar Andy. En dan kan Frank toch... Uh, ja, die kan op het juiste moment daar wel echt van gaan profiteren... En, ze weten dat ze ook moeten. Ze weten dat ze in de bergen een verschil moeten gaan maken straks. Want in die tijdrit, daar hebben we het al uitvoerig over gehad, daar gaan, ja. zij, het niet, daar gaan zij het niet winnen. Jurk van der Broek als laatste even van dit blok. Uh, maakt toch ook gewoon weer een hele goede indruk, hè, deze Tour. Ja, trekt er zelfs het tempo omhoog. Uh, houdt uh, Gilbert op, op de juiste been. Probeert toch nog weer het tempo op te voeren, zodat niemand echt kan demereren. Maar moet dan ook uiteindelijk buigen voor Cadel Evans met zijn, uh, met zijn sprint. Dat is wel, uh, maar hij maar, zit er wel bij. Hij, hij zit erbij, hij zit bij de eerste tien, verliest geen secondes. En de rest verliest gewoon allemaal weer tijd. Het zijn het zeven seconden, maar ze, die tellen wel weer gewoon. Elke tel telt in deze toer tegenwoordig. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen. Sparen gaat veel beter als je een concreet doel voor ogen hebt. Zo spaarde Rabo-renner Robert Geesink vroeger voor één doel.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 De Europese Commissie heeft een importstop afgekondigd voor zaden uit Egypte. Aanleiding is de EEC-besmetting die tot nu toe aan 51 mensen het leven heeft gekost. De Europese Voedselveiligheidsorganisatie gaat ervan uit dat de uitbraak is veroorzaakt door fenegriekzaden uit Egypte. Eurocommissaris Dalli heeft de import van de Egyptische zaden tot eind oktober stilgelegd. In Politiek Den Haag wordt terughoudend gereageerd op de uitspraak van het Haagse Gerechtshof over Srebrenica. Zo wil het ministerie van Defensie de uitspraak eerst bestuderen. Het Hof bepaalde vandaag dat de Nederlandse staat aansprakelijk is voor de dood van drie moslimmannen uit Srebrenica in 1995. De advocaat van de Nabestaanden noemt de uitspraak moedig en zegt dat hij ze ingaat, ingaat die uitspraak tegen de politieke stroom. En de Nederlandse politiecommissaris Trom Driesen is opgestapt... bij de Europese politieorganisatie Europol. Driesen is sinds een jaar in opspraak omdat hij zou hebben geprobeerd... om bevriende Nederlandse politiemensen aan een baan te helpen. Ook zou hij bij een sollicitatieprocedure vertrouwelijke informatie hebben gelekt. Driesen was sinds 2009 de tweede man van Europol. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer. ik Klop, dat is prachtig weer. We gaan dan ook een fantastische avond tegemoet. Temperaturen rond of boven de 20 graden. Um, maar in de loop van de avond al een beetje in het zuidwesten en verder in de loop van de nacht gaat de bewolking toenemen. Ik denk aan het eind van de nacht dan kan het in het zuidwesten licht regenen. Het wordt een graad of 14, niet kouder. En morgenochtend lijkt mij over het algemeen bewolkt en een beetje regenachtig. Terwijl in de middag dan begint de zon alweer door te breken. blijven wel een paar buien in het oosten, mogelijk met onweer. De zuidwestelijke wind Het wordt 22 graden, dus helemaal niet zo koud. Dus ik denk dat morgenmiddag op een paar buien nou, toch wel een aardige middag is. En dan donderdag houden we waarschijnlijk een droge dag met redelijk wat zon. Het wordt 3, 24 graden op een heleboel plaatsen. Met een matige zuidelijke wind. Vrijdag en het weekend is weer lichtwisselvallig. Enkele bui, redelijk wat zon. Zuidwestelijke wind, 21 graden. Geen reden tot klaar. Ah, en we hebben Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is een kettingbotsing gebeurd. Tussen het Malieveld en Nooddorp staat het vast over zes kilometer. Want bij Nooddorp is de weg helemaal afgesloten. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht rijdt vanaf het knooppunt Prins Klausplein om via Rotterdam. Op de A4 richting Amsterdam is het daardoor ook vastgelopen. Tussen Rijswijk en het knooppunt Prins Klausplein staat 4 kilometer file. Ook op de A4 maar dan naar Den Haag bij Soeterwoude Rijndijk 5. En op de A13 richting Den Haag door dat ongeluk bij Nooddorp... staat tussen Delft en het knooppunt Prins Klausplein 5 kilometer file. A15 bij Rotterdam vanuit de Europoort tussen Brielen en Spijkenissen 5 kilometer. Hmm.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 Beter Horen, de hoorspecialist. Hier over half zes, u bent weer terug bij Radio Tour. De etappe zit erop op die prachtige muur, de Bretagne. Cadel Evans won daar dus. En een groot aantal favorieten zat mee voorin. Het was weer een secondespel. Gio Maar toch zal het gevoel waarmee ze allemaal de bus instappen... hier en daar heel verschillend zijn, hè? Ja, zeker hoor, want in dat secondespel heb je morele winnaars... en morele verliezers natuurlijk. Evans, de morele winnaar van vandaag. Ik zei het al, het is geen aanvaller, puur sang. Maar dit deed hij toch wel heel erg slim. Alleen, die de hele trui, hè, daar had hij op geaast. En uh, die pakt hij dan uh, toch gewoon niet. Omdat Thor Husshofft, ik vind het echt onvoorstelbaar knap... Uh, van dat uh, ja die, die wil van een renner uh, Thor Husshofft... dat hij gewoon erbij blijft. Terwijl echt die grote klasse mensmannen, die echte klimmers... dat die uiteindelijk hun strijd uh, uitvechten. Husshofft blijft dus gewoon in het geel staan. Hij heeft een voorsprong van 1 seconde op Cadell uh, Evans. 4 seconden op Frank Sleck, Dan David Miller op de vierde plek op 8 seconden. En dan krijgen we Andreas Kleun... ...en Bradley Wiggins op 10 seconden. Kijk ik dan even naar Robert Geesing, die maakt een sprongetje. En dat is uh, wel gunstig, terwijl die misschien toch wel een klein beetje... ...een beetje moreel verliezer was vandaag. Maar springt toch wel in het klassement van plek 24 naar plek 17. Hij staat nu op 20 seconden van Thor Huzoft verwijderd. En uh, dat betekent dat Geesing in ieder geval in het klassement... ...natuurlijk uitstekend nog steeds uh, meedoet. Maar ja, je verliest toch weer even 8 seconden... ...want dat waren het uiteindelijk op de streep... Op, uh... De mannen die er echt toe doen daar vooraan. Dus dat was Robert Geesink. Als we nog even kijken naar de andere klassementen. Rogas blijft gewoon in het groen. De Spanjaard. Evans staat daar trouwens nu ook tweede. Op twee puntjes maar. Dus die komt dichtbij. Durain Thomas die staat in de witte trui. De beste jongere tot nu toe. En Cadel Evans dat wel. Want hij kwam natuurlijk als eerste bovenop. Deze eerste coat van de derde categorie. Al die andere coaches die we hebben gehad van de vierde categorie. Leverden slechts één punt. Op. Die derde levert meer op. Die andere coaches die werden keurig verdeeld tussen drie verschillende renners. Dus betekent het dat Evans de nieuwe drager is van de bolletjes. -trui. Dan mag hij morgen in van start gaan. Maar het was toch de dag ook van die ene Nederlander. Hè? Die Nederlander in de kopgroep Johnny Hogeland. Hij heeft het lang geprobeerd. Hij heeft, ik heb het even uitgerekend, 167,5 kilometer op kop gereden met zijn ploegmaat. Maar uiteindelijk werden ze vijf kilometer voor de streep ingelopen. Steven Dalenboud, praat met hem. Dus wanneer, wanneer, wanneer uh, heb jij erin geloofd? Toen ik zag 1 minuut 30 wist ik dat het niet meer ging lukken. Maar ze bleven heel lang op uh, 2,5 minuut hangen. Dus dan uh, zou het altijd nog kunnen. maar Ja, helaas. Je was vastberaden bij de start? Ja, ja, ik wilde vandaag eigenlijk mee zitten. Ik wist ook gewoon hoe lastig het was. En, uh, ja, uh, ik denk dat ze in het peloton ook niet echt rustig hebben reden. Ik moet het eens vragen aan die mannen, maar het was zoveel... Uh, Relat, redelijk smalle weg vergeleken met gisteren, niet. het was natuurlijk nat, veel draaien en keer. Dus ik denk dat je in het peloton ook niet echt heel erg op je gemak zit. Dus ja, ik heb het geprobeerd en uh, doordat... We, we bleven eigenlijk volle mak rijden met z'n vijven. En ik dacht van, uh, ja. als ze even naar in het peloton... of dat uh, die mannen zich naar uh, Filistijnen rijden, dan uh, is er best een kans. Maar helaas, we hebben er alles aan gedaan, hè.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 Maar toen, ja, vier keer met de Elver, uh, was een paar van die knikjes en toen kwamen ze heel snel terug. Eigenlijk doordat uh, die Has van Euskartel uh, wegreed, uh, was het eigenlijk gelijk om zeep. Want toen, ja, hadden we beter door kunnen rijden met z'n vijven dan is het misschien uh, nog mogelijk. Want op zich, het is wel lastig die laatste klim, maar het is ook geen zonker lan, hè. Zonker is twintig uh, keer langer. Dus het was, uh, ja, je rijdt ook niet zomaar...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 Iedereen knikt dat hij is afgelopen, maar dat hoort er gewoon nog allemaal bij, hoor. Crowded House met Weather With You. Aart Vierhouten, we zeiden het net al, tegen regio. Uh, het is een secondenspel, er zijn uh, niet echte conclusies aan te verbinden. Maar toch, uh, jij weet hoe renners een bus instappen. Uh, de, de, de Raboploeg bijvoorbeeld, hoe, hoe komt die nou de bus in? Nou, je weet hoe hard ze in de ploeg het uitgereden hebben. Je weet hoe hard ze daar geknokt hebben voor de secondes. En dan nu op acht seconden binnenkomen... Ja, dat is gewoon zuur. Dat is gewoon niet prettig. En dat is gewoon. Je wil die aansluiting houden. En je wil niet. Ja, ik mag het woord knullig niet gebruiken, want het is het niet. Het is, een... Het is gewoon een hele lastige aankomst. Ja, ja. Met... Het doet pijn. En hij heeft er echt alles aan gedaan. Ook Robert Geesink heeft op zijn tanden een stuk gebeten, zeg maar, om, om, om aansluiting te houden. En het is niet gelukt. En... Maar, maar is het. Het is natuurlijk acht seconden. Maar is het ook niet het gevoel. Um, ik kon net even niet mee toen een aantal anderen aanzetten... Gaat dat in je hoofd zitten? Ja, hij zat perfect. Hij zat op twee kilometer strak in het wiel. Uh, Hinkerpierre op kop en die reed uh, tot, tot bijna de voeten nog steeds op kop. En Robert zat perfect in het wiel. Dus hij kon, hij kon aansluiten bij wie er om zich heen en ging aanzetten. En de uitval van Contador heeft hem toch eventjes, uh, ja, ze noemen het zo mooi, de keel afgesneden. En hij is dat niet, niet meer te boven gekomen. En dan, uh, uh, uh, uh, jij zegt, uh, knullig mag ik niet zeggen, want uiteindelijk word je ook een beetje op macht en kwaliteit gewoon geklopt. Hè? Ik bedoel, dit is niet, ik zat niet op te letten. Dit is gewoon, ik, ik, ik, ik haal er alles uit. Want dat is het toch man tegen man op zo'n berg? Dit is zeker man tegen man. En dat laat uh, het allermooiste, toch stukje, toch laat ik de Levens dat ook zien. Het is man tegen man. Want of je nou nu hier nog in het wiel zit of niet. Het loopt zo gemeen omhoog nog. Terwijl je net al die, die, die gemiddeld 11% kilometer lang hebt gehad. En dan is het gewoon een kwestie van uh, wie het hardst op zijn trappen strapt. En dat is wel heel erg mooi van zo'n aankomst. En toch zei jij, er zat één knullig moment in... Uh, dat was toen de heer Van den Broek uh, uh, zich even iets losmaakte van de groep... dat Gilles Ber hem ging halen. Dat snapte jij niet, hè? Nee, dat was een ongelofelijke fout van Filipe uh, van Als je uh... Ik weet al dat hij vandaag de dag was. Het is zijn verjaardag, het is zijn aankomst. Uh, we weten het allemaal. De ploeg heeft ook daarvoor gereden. Carmen Cervelo, die, uh, die heeft heel netjes bedankt. Die hebben we niet op kop gereden. Ze behouden de gele trui. Dus uh, Dit betekent gewoon ook daarvoor dat Torrusser of de komende drie, vier dagen nog kans houdt... om, om gewoon echt het geel te houden. En dat, dat is natuurlijk ook heel veel waard. En maar, maar had Gilbert de rust moeten hebben weten... Het, ja, ik het van af, de broek he? ook. Ja, <laughs> ja wat, wat daar waren we even. Ja, Van hij, de Broek hij, rijdt, weg. Hij rijdt weg? Hij rijdt weg, Van de Broek alleen aan de linkerkant van de weg. En iedereen blijft zitten. Kadèle Evans rijdt op dat moment op kop. Het was het ideale scenario voor, voor, voor Philippe om te blijven zitten. En het Gilbert eh, op dat moment te blijven zitten... en, en echt daar het Evans te laten doen of iemand anders achter hem vandaan... En Van den Broeke is ook een mensman. En die kan ja. die secondes ook goed gebruiken. Want die staat op 39 seconden van, de, van Evans. Dus op dat moment had hij absoluut moeten blijven zitten... en wachten tot het gat dichtgereden werd. En niet zelf. Hij ging nu zelf het gat dichtrijden naar zijn eigen ploegmaat. Naar zijn eigen mensman. die de tour moet gaan doen. Het algemeen klassement. Dat had, dat had hij gewoon niet mogen doen. En dat is omdat je op zo'n moment denkt... Uh, uh, wat er ook gebeurt vandaag. Het is mijn dag. Dat, dat, dat, dat neemt dan toch even de overhand? Nou, misschien toch een beetje de euforie. De, de, de, de, de, de, hij mag het ook hebben. Hij mag deze fout maken. Gezien alles wat hij al gewonnen heeft voor de ploeg. Alles wat hij al gedaan heeft. Maar dit is wel het allerhoogste niveau waar gespeeld wordt. En hieruit blijkt ook. Silbert is, is ook gewoon te kloppen. En, en ook in deze mate van een koers. Hier is de Tour de France, hier zijn heel veel redders die hier naartoe gepiekt hebben. Ja. En dan ben je niet meer de En dan heb je echt ook je hoofd te buigen. En dat heeft hij moeten doen vandaag. Heeft hij moeten doen vandaag. We gaan even terugkeren naar de Raboploeg. Want wij zeiden het net al, Robert Geesing kon dus niet helemaal met de Allervoorste mee. Moest acht tellen prijs geven op de grote mannen vandaag op de muur. En Aart zei het al, hij werd wel goed gebracht. Lars Boom bracht hem eerst in heel en vervolgens Bauke Mollema tot aan het begin van de klim. Han Kok spreekt met Bauke Mollema.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 En uh, ja, kon ik hem een ja, klein beetje, in ieder geval, dat hij niet op kop zat. En toen, uh, ja, ben je gewoon een beetje tempo blijven rijden, maar in ieder geval uit. Maar op een gegeven moment, ja, het demereerde door en toen, uh, toen ontploft alles. Is dat van tevoren afgesproken, hoe jullie dit zouden moeten doen? Want dat zag eruit, hè, Geesink wordt, wordt eerst gebracht door, door Boom en daarna door jou. Is dat al van tevoren afgesproken? Ja, tuurlijk, het was, uh, ja, het was gewoon belangrijk dat Robert bij de eerste begon. En uh, ja, liefst ook bij de eerste, eerste binnen was natuurlijk.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 What we used to pass by Natuurlijk, hè, Met uh, Don't Walk Away, René Aard Vierhouten. Um, we kijken eens naar het klassement. We gaan het nou eens dus even niet hebben over slekjes. We gaan het niet hebben over Contador, We gaan het niet hebben over Gezing. Maar een paar andere namen die daar hoog in het klassement staan. Waarvan je voor zo'n tour dan denkt... Zouden ze of zouden ze niet? Uh, ik noem maar eens een paar. Uh, begin maar eens gewoon met op de vijfde plaats op tien seconden. Iemand die al heel lang meedoet, Andreas Kleuden. Zit er voorlopig gewoon elke dag overal bij je? Ja, met gezegd voor de tour. We gaan uh, met één kopman, de andere is Kleude. Ondanks dat Leipheim met de Ronde van Zwitserland wint in de laatste tijdrit. Um, Lijprei staat er nog bij, Breykovic staat er ook nog bij, Kleuden staat er ook nog bij. Alle drie zitten ze bij, de eerste 20. En dat zijn klasse en die kunnen elkaar ondersteunen, die kunnen elkaar scherp houden. En Kleude is een, iemand die, die moet meeslupen. Dus niet iemand die de, de aanvallen overleeft op het moment dat echte klimmer als, als Contador aanvalt, maar wel. Steady steeds erachter zit en dat komt als een hele mooie strijd worden eigenlijk met bijvoorbeeld een Bradley Wiggins... die ook niet die hele grote tempowisselingen ja. aankan... maar die wel met kleuren één goed tempo omhoog kan rijden. Want dat is natuurlijk de, inderdaad de volgende naam. En jij noemt hem zelf al, uh, Wiggins, met die twee enorm wisselende toeren... de afgelopen twee jaar sterke voorbereiding. Zelf zei hij nou, ik zie wel waar ik uitkom... maar ook dat is een, een aanklamper, een temporijder omhoog. Hebben die kansen, of gezien het, de, de, de aankomsten van deze toer de zwaarte met name in de laatste week... Ook Gaan die mensen dan toch ergens een dagje passen? Want dat is wat je eigenlijk een beetje bij dit soort renners verwacht. Hè? Tot nu toe is eigenlijk uh, dat met Kleuren altijd het geval geweest. Een keertje derde geweest. Uh, vierde, vijfde, zesde. Hij heeft ze eigenlijk allemaal redelijk gehad, die plekken. En hij heeft altijd die ene dag gehad waar hij gewoon zijn hoofd moet buigen. En dat uh, kan gezegd worden dat hij misschien op zijn latere leeftijd... Dat nu wel niet gaat overkomen. Dat hij, dat hij gewoon die dag wel overleeft. En dat is eigenlijk een beetje het geval Kleude. Wiggins betreft zijn derde toer In um, vierde plek heeft hij gehad in het ja. algemeen klassement. En dat, dat, het was toch um, zijn overwinning in de Dovinet. Is voor hem een hele openbaring geweest van... ik ben er weer. Ik sta weer al echt op niveau. Uh, ook in Parijs-Nice was hij uh, super. En nu doet hij het in de tour. En hij doet het ook, want hij staat er gewoon. En dat is wel een hele mooie ontwikkeling. Dan hebben we ook nog Tony Martin, die ook een temporijder is bergop. Maar ook laat zien, vorig jaar veel te vroeg in vorm. Wint Zwitserland, rijdt verschrikkelijk goed in de maand juni. En die zie je iedere week in de toeren steeds meer afkomen. Ja, hij moet er steeds vroeger af. Kan het niet bijhouden, was een klassement. Was ze beoogd, maar ging echt ook volledig door, ja. door de mand gevallen vorig jaar. En nu zie je eigenlijk dat hij de juiste piek heeft. En, en nu in de toer weer echt naar voren komt. Dus het is een groepje temporijders bergop, die ten opzichte van de aanvallers uh, als, als een Contador en Andy Slek... Ja, toch uh, wat tegengas gaan en geven. daarmee zeg je eigenlijk ook dat veld wat allemaal nog uh, gaat slapen vanavond... en nog ergens droomt van een podiumplekje in Parijs... is vele malen groter dan wij misschien wel denken. Je kunt uh, eigenlijk een groepje van een man of acht bij elkaar zetten... Die, die eigenlijk hoe het koersverloop gaat gebeuren... gaan uitmaken wie, wie bij de eerste drie gaan staan. Daar komt een beetje op neer. Ja. We gaan eens kijken, want onze eigen man, waar wij allemaal op hopen... is Robert Geesink, moest vandaag dus acht tellen prijsgeven. Schoof wel een paar plaatsen op in het klassement van 24 naar 17. Wat zal zijn eigen gevoel eigenlijk zijn over vandaag? Han Kok, praat met hem. Ja, Robert, jouw commentaar naar, naar de buur van Bretagne? Pakken ding. Eh... Ja, ik denk uh, om te beginnen, super afgezet, uh, goed ploegenwerk, denk ik. Uh, Bouke zat er op laatste ook goed bij nog, die heeft eventjes nog uh, uh, flink ge gereden het laatste stukje. Uh, ja, voor mij net iets de... Te... Uh, voor mij net iets te stijl. Uh, ja, zijn voor mij denk ik de ergste aankomsten die er zijn, zo explosief en uh, zo knallen. En, uh, uh, ja, ik zat er vlak achter, maar ik zat denk ik, uh, ja... Ik kan niet zeggen super tevreden, maar uh, ik verlies ook niet heel veel tijd. Dus uh, en, uh, ja, een hele pittige dag, slecht weer, uh, hele tijd kleine rotweggetjes. En uh, maar ja, uiteindelijk uh, uh, ja, ik moet het me doen. En uh, ik denk dat uh, mijn trein toch meer de iets langere, bergen zijn, of langere klimmen zijn. Zoals ik al zei. En, uh, dus ja, dat was het. Is dit, was dit iets waar je van tevoren schrik van had? Nou ja, het is natuurlijk eigenlijk... Uh,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 En we moeten nog even, uh, door die, uh, die, die, die slot van die twee kilometer... zijn we bijna die eerste 190 kilometer vergeten. Jordi Hooger loopt nog heel even, uit, want die had toch wel een hele mooie inspanning. Ja, fantastisch. De hele dag gewoon echt voorop zitten in de Tour. Met goede renners om zich heen. Het was geen knullig kopgroepje. Renners die allemaal goed hun benen bergop uh, hebben laten zien. Hebben zich echt kranen geweerd. 4 uh, kilometer, 3,5 kilometer voor de finish ingelopen. Dan heb je gestreden en dan heb je het geweldig gedaan in je eerste tour. Zo vooruit rijden meedoen. Geweldig. Ik hoorde hem ook zeggen, dat werkklassement is wel wat voor mij. Is dat een reële uitspraak van Jordi? Uh, Reken maar. Als Jordi zoiets zegt, dan zit het in zijn kop. En dat in zijn kop zitten. dat gaat hij met zijn benen laten zien. Nou, wij, uh, wij hier houden we je aan. Hoor. Heel Gaan, gaan Kijk, het ga er eerst even uit voor het journaal van 6 uur. Maar Radio Tour gaat gewoon door tot half zeven. Uitgebreid NOS Journaal, nu natuurlijk Radio 1 Journaal om 6 uur. Daarna zijn we bij u terug met het overzicht en de voorbeschouwing voor de etappe van morgen. De geur van de dood vergeet je niet en de geur van ellende ook niet.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 Vous, Hollanders, zijn geek à la Pimpas. Alles betalen jullie er Bon. Maar in Vive la France, kan jullie ineens betalen met le geld contant. Waarom? Oberal waar u hier het logo de Maestro ziet, is gratis betalen met le pinpas gewoon mogelijk Niet Net als à la maison. Dus ook de baguette, de fromage en quelque in mijn supermarkt. supermarché. C'est très bien, hein? Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinsheelparket.nl